Nu luisteren naar De Fortuin heeft twee gezichten. Een hoorspel in vier delen van Dick Walda. Derde deel. en Jacob de Brusselaar hebben na veel omzwervingen eindelijk vaste grond onder de voeten. Ze kochten een schitterend buitenhuis met zicht op de vecht en konden de eerste weken hun geluk niet op. Het fortuin, nodig voor de aankoop van het pand, verkregen ze op een ingewikkelde manier. Maar de geachte luisteraar begrijpt, zuivere koffie was het niet. De Kortste keren werd in het wereldje, waarin Belle en Jacob zich in voorbije tijd ophielden, bekend dat er een wonder was geschiet. Weldra melden zich handelaars en ongeregeld, dames van plezier, kermisreizigers, artiesten en oplichters bij de twee compagnons die vorstelijk resideerden in hun buiten. Ze bleven een nachtje slapen en een vorkje meeprikken. Belle, gastvrij als altijd, kon niemand de deur wijzen. Binnen drie maanden was hun huis een zoete inval geworden. In de deftige buurt, waar onze hoofdpersonen zich bekend maakten als baronesse Wijks Wenne en Jonker Duprel, bezag men de komst van dit vreemde volk allereerst met verbazing, vervolgens met afschuw en grote vrees. Oh, oh, stop! Ja, kun je mij vertellen, beste man? Ik zie van aanzien. Of ik zo op weg ben naar het landgoed van de baronesse Weiss? Uh... Rechtuit, tweede weg links. Nee, niets daarvan. Ah, goedemorgen, edele dame. Mijn naam is Menno Weijerman. Is het mij vergund om het laatste stukje met u mee te rijden? Scher je weg, snel. Kst. Ja, ik ben op weg, namelijk. Ja, daar naar... heurt jullie soort volk niet. Wegwezen, koetsier, doorrijden. Evengoed een mooie dag gewenst, dame... De avonturen van onze hoofdpersonen Bellewolf en Jacob de Brusselaar... spelen zich bijna 200 jaar geleden af... toen Nederland nog een koloniale zeemogendheid was. Nederland schafte de slavernij pas af in 1862 in Suriname en de Antillen. De zaken in oost en west floreerden opperbest. Op een dag meldt zich in het buitenhuis een oude bekende van Bellewolf. Een zekere Menno Weijerman... Beter bekend als de neus vanwege zijn fors uitgevallen reukorgaan. Hij wil zaken doen, maar bezit daartoe niet de nodige perulanten. Van een bevriende kermisreiziger heeft hij gehoord dat Bellewolf wellicht geïnteresseerd is in koloniale waren. Laten we hier even gaan zitten. Mooie omgeving. Wat voert je eigenlijk hierheen, Neus? Een goed plan. Een fantastisch plan was er al bang voor, je? Heb jij wel eens van de Lemmer gehoord? Dat havenstadje in Friesland bedoel je? Precies. Is het Bonafide? Het plan? Uh, ach, dat is te zeggen. Ik hoor het al. Jacob en ik hebben besloten om ons in het vervolg uitsluitend aan ons landgoed te wijden. Hoe kom jij eigenlijk aan die de Brusselaar? Hoezo? Ach, nou ja, ik heb slechte dingen over hem gehoord. Hè? Hij schijnt in zijn arme tijd met nepsteen op de markt te hebben gestaan. Van huis uit de marskramer? <laughs> wat weet je voor slechts over hem? Ik bedoel geen achterklap en geroddel, maar echt dat je zegt... Is die uh, geliefde? Mijn maat. Mijn compagnon. We zijn aan elkaar gewaagd. Ja, ja, ik begrijp het. Dus geen kwaad woord over Jacob of ik breng je hoogstpersoonlijk naar de weg? Ah, nee, nee, liever niet, zeg. Ik zou als je er geen bezwaar tegen hebt graag een paar dagen hier blijven. Ik heb tijdelijk geen onderdak. Tijdelijk geen onderdak? <laughs> <laughs> Neus, jij hebt nog nooit onderdak gehad. En nu bied ik je een prachtplan aan. Goed, ik zal Jacob vragen wat hij ervan vindt. Moet je dan toch eerst het plan vertellen? Nee, jouw ja, onderdak hier. Moet jij hem om permissie vragen? Nee toch? Overleggen alles. Het plan. We kunnen, of jullie kunnen, een graantje meepikken. Uh, tabak, cacao, koffie, miskaatnoten, peper. Noem maar op. Het wordt allemaal vanuit Amsterdam via de Zuiderzee naar Noord-Duitsland verhandeld. Ik luister. En jullie gaan er gewoon tussen zitten. Jullie verkopen door. Tussenhandel. Dat vertel ik net. Jacob en ik zijn van plan om het rustig aan te doen. Je verkoopt dezelfde handel een keertje of drie, vier. Het gaat één keer goed en dan hang je. Je bal, je Het is, oh, is <laughs> toch vreselijk! Dag, gravin. Wat verschaft ons de eer? Zit u hier? U bediende zei dat ik u in de tuin kon vinden. Mag ik u voorstellen? Gravin van Koehoorn, Menno Weijerman. Handelaar in... Uh, de, uh, koloniale waren. Maar wij kennen elkaar reeds. Ik ken dit hondsvot niet. Wel. eerder op de dag vroeg ik u waar het landgoed van mevrouw lag. En toen riep u uit uw koets naar mij. Ja, precies. Uh, ik wens u niet in de ogen te zien. En u, mevrouw, moet ik meedelen dat wij, de buurt, iedereen... uw capriolen niet langer accepteren. Mevrouw bedoelt? Sinds u hier woont is er in de buurt al vier keer ingebroken. En vanmorgen is uw rapalje bij mij op bezoek geweest. En heeft onze kippen en een ham ontvreemd. Hoe komt u erbij dat mijn gasten inbreken? Welk bewijs heeft u daarvoor? Dit is onze laatste waarschuwing. Deze vagebonden moeten verdwijnen. Uh, gaat u even zitten, gravin. Ik pijn er niet over. Laat ons dan even een stukje gaan wandelen. Uh, excuseert u mij. Oma, vanzelfsprekend. Wij gaan oprichten, mevrouw... een maatschappij van liefdadigheid... die voorziet in de opvang van armlastigen. En we zijn op zoek naar enkele bekwame bestuursleden... En nu had de jonker ook aan u gedacht. Wij willen onze rust. Een maatschappij van liefdadigheid. Wat, wat, wat mag dat dan wel betekenen? Wij geven de armen die onderweg zijn een kop soep een wat brood. En zorgen dat ze niet verkommeren. U en ik hebben genoeg. Waarom zouden we onze rijkdom niet delen? In de Bijbel staat immers geschreven. U bent stapelgek. Ik kom u hier meedelen dat het afgelopen moet zijn. Een streep onder uw streken. U heeft zich aan te passen of anders te verdwijnen. Begrijpt u mij? Ik spreek toch duidelijke taal. Duidelijk, mevrouw. Maar is het niet onze plicht om een noodruftige te voeden? U hebt me gehoord. En denk ik heel goed begrepen. Wij accepteren hier in de buurt geen vagebonden. Dag, mevrouw de gravin. Doet u de complimenten aan de graaf? En vraagt u wanneer die weer eens bij me langskomt? Bij u langskomt? очку Duo LAUGHS, <laughs> Laat ons tafel aan tafel ja, gaan. is uh, je compagnon? Ja, hij verkoopt een paard. Hij ja. Ja. Af en zo ik Oh, maar dat is helemaal niet nodig. Je kent ja. deze dame nog van de adwords ja. Hallo, zeg. en dat hogeheers, dat heer Schattara, kom ik bekend voor. Wacht eens eventjes hoor. Uh, Hannes? Jawel, Hannes, de leeuw van Breda. Ja. Zeg, wat voelt jou naar deze drink? Ja, hoi. E man! Oh, ja, wat doe jij? In? Nou, Ik kan ik met dit stadium namelijk nog niet over uitlaten. Ja, niet zo'n neus, nergens voor nodig. Ah, daar is Jacob. Ja, Jacob. Ja, bellen, Bellen, Bellen. Ik dacht dat we eindelijk eens samen zouden eten. We nou zijn weer een huis vol meevereters. Erg vrijk, klinkt dat niet. Beste vriend. Ach, daar hebben we de neus. Wat verschaft ons de eer. Dat hoor je aanstonds. Ja. Ik wens allen een smakelijk eten. Ik smakelijk. En opnieuw ving er een eetvestijn van Jewelste aan... in het schitterend gelegen huis van Bellen en Jacob... De meeste disgenoten lieten het fraaie Franse bestek voor wat het was... en aten met de handen. De bezoekers vatten de spijzen met ongewassen vingers aan... en smakten daarbij als varkens. Vandaag stonden lappen met pruimen en rozijnen... en schapenvlees met pruimen en munt op het menu... terwijl het bier rekelijk vloeide. Bij de minder goed bedeelde echter... Gebruikte men aan tafel vaak stroop als vervangingsmiddel van vruchten? Ook boter een typisch armeluisvoedsel, werden meer gestoet. Hun voeding was zwaar en monoton. Veel rogge brood, vruchten. vruchten en vlees kwamen maar in uitzonderingsgevallen ter tafel. De gasten van Bellen aagden vlug van ook. ongans. gans! Er werd luid gesmakt en, en geboord. E en nu een deur. Menno, pak je draaien hier en speel wat voor. Wat wil je hoor? Zeg maar. Kom maar op, ik doe met je mee. Kom op. O, yeah. Ah, Belle. Ah, wat een schitterend paard, hè? Dat koffievosje. Dat is mm. je lust in je leven, hè, Jacob? Ja, prachtig vind ik dat. Hè? Antoinette? Ik heb bezoek gehad van Oh, de ik weet het, ik weet het. Gravin van Koehoren. Ze kwam op hoge poten naar me toe. Vandaag of morgen gaat de brand erin. Let op mijn woorden. Heeft ze dat gezegd? Ja. Nou, jij en ik hebben toch een beetje mensenkennis, zeggen we altijd. hè, Belle? Ik ga voor die heks niet door de knieën. Ja, wij moeten schoon schip maken. Hoezo? Er gaat geen dag voorbij of wij hebben gasten. Je hebt je dus toch laten intimideren. Van horen met haar kak maakt niet de minste indruk. Nee, ik vind zelf dat we sloes moeten maken. Het is net een nette zoete invalbellen. Wat bedoel je toch? Wij zouden het rustig aan gaan doen. Toen kregen we twee gasten, daarna vier. En op een gegeven moment, zoals gisteren, hadden we twaalf eters. Twaalf! Er moet wacht worden gelopen. We moeten voorkomen dat ons schitterende buiten in vlammen opgaat. Hoe wil jij dat stelletje discipline bijbrengen? Misschien heb je gelijk. Misschien. Ah. Als jij nou eens zoete broodjes met van Koeren gaat bakken. paar jaar. Gebruik je fluwele tong. Ah, ze is door dol hè? Dat heb ik gemerkt, ja. Ah, goed. Ik zal met haar praten. Maar we zetten een streep onder deze wantoestand hier. Laat de neus uh, de veranda schilderen of zo. Dan doet hij iets. Heb jij verstand van handel in koloniale waren? Ja. Dat is te zeggen, ik heb ooit een maand of wat te maken gehad met een makelaar in cacao. Ja? De neus had een voorstel. De neus, de neus. Ik vertrouw de neus voor geen stuiver. Hij is slecht, ik geef het toe. Je ja, hebt de gave om je snel door slechte rikken te laten omringen bellen. Herinner jij je de geheimraad? nog? Ik weet het. Maar uh, die koloniale waren. Laten we onze kansen eens goed berekenen. Nou, vertel me dat plan vanavond, maar, want hier kunnen we niet rustig praten. Er is goudgeld mee te verdienen, zonder twijfel. Waarom kom je dan bij ons? Omdat ik niet over de penningen voor de investering beschik. Jacob en ik kopen dus, kort gezegd, een lading peper. Mm -hmm. Jullie maken een keurige ladinglijst... en verkopen dan die lading weer een keer of drie, of vier. Mm -hmm. En we strijken vier keer pepergeld op. Maar waarom doen anderen dat niet net zo? Ja, dat is een goede vraag. Zeer goede vraag. Omdat het handelaren zijn. Die moeten nog jaren mee in dat wereldje... Wat zijn wij dan dus? Uh, vertegenwoordigers van de firma List en Bedrog. <laughs> maar omdat de stempels van de ladinglijst kloppen... Aha, die moet ik namaken. Nou, of het op een akkoordje gooien met de grietman van Lemmer. Die heeft de stempels die nodig zijn. Daar moet jij je entree maken. Weet je dat ik alleen al vanwege de spanning er zin in begin te krijgen? En we delen de winst. Jacob ligt momenteel een beetje dwars. Hij gaat straks praten met onze naaste buurvrouw. Ze heeft over het lagere volk geklaagd. Noem gelijk heeft ze... Jouw gasten zijn niet geperfumeerd. Ze stinken. Zingen te hard, vallen met een dronken koppen. De dames oh, onderweg lasten. Oh. Hey, Eg, godver. Dan <laughs> moet het maar wat rustiger aan gaan doen. Misschien heeft Jacob wel gelijk. Nou, wat doen we? Ik moet eerst nog eens rustig praten met Jacob. Ik heb er wel zin in. Dat zeg ik je. Hoe kom je aan de handel? Die kopen we in Amsterdam. En Peper doet het goed op het ogenblik. Veel vraag naar in Duitsland. En natuurlijk cacao, uh, koffie. Ach, eigenlijk alles is goed. Verkopen in Amsterdam. En verkopen weer in de lemmer. En dat doen we dan een paar keer. Dat betekent dus dat je maar een korte tijdje slag kunt slaan. Nee, want het duurt een tijd voordat die handelaren in de gaten hebben dat ze belast zijn. He, dus je kunt, eh, bij wijze van spreken, vier schepen peper kun je twaalf keer verkopen. En dan is het afgelopen. Dan mogen we ons nooit meer in de lemmer vertonen. Eerst is goed rondkijken. He, dat doen Jacob en ik dan wel. Ik moet, uh, ja, God misschien een voorschot van je krijgen he, voor wat zieke kleren en zo. Ja, ik, ik zal je wat geven, ja. Maar praat daar niet over met Jacob voorlopig. Laat mij de zaak voorbereiden. Hij heeft weinig vertrouwen in jouw handelsgeest. Daar heeft de Brusselaar groot gelijk in. Maar het gaat om het idee. Dat is nieuw. En je kunt in één keer schatrijk zijn. Zijn we, al, neus. Anders woon je toch niet in zo'n kast van een huis als wij. Maar ik denk dat stilleven niks is voor jullie. Nee. Daarom komen ook altijd die gasten aanwaaien. En kan ik er niet één de deur wijzen... <laughs> Het signalement van Menno Weijerman, bijgenaamd de neus. Rode haren en wenkbrauwen. Een hoge rug, of beter gezegd een bochel. Hij heeft zijn haar in een staart gebonden, laat zijn baard staan... draagt meestal een grijze frak en heeft in het algemeen nette, schone kleren aan. Hij heeft de gewoonte wanneer hij tegen iemand spreekt de pink en wel met het rechter ogen, zeer dus gewoon het praten... draagt twee kwasten op zijn zwarte hoed en is als hij een hand- en spandiensten verricht... voor de onderwereld, en koordanser op kermis... Hij heeft een blauwe maandag als corporaal bij de troep gediend. Maatschappij van liefdadigheid? Hmm. Heeft de baronesse daarover gesproken? Dat zei ze heel duidelijk. Hmm. Er kwam een maatschappij van liefdadigheid. De baronesse, baronesse wil graag goed doen en haar plaats in de hemel verdienen, gravin. Dan beslist niet hier in de buurt. Een plaats in de hemel is overal te verdienen. Ik zal zorgen dat u vanaf heden geen enkele overlast meer ondervindt. Ah, met u kan ik praten. Is uw man op jacht? Hij komt morgenavond thuis, ja. Ach. En zo geheel alleen. Ik kan me uw angsten voorstellen. Mag ik u een glaasje graanjenever even aanbieden, Jonker? Alsjeblieft, als u zelf ook meedoet. Vooruit dan maar. <tie> <tie> Duprel. Duprel. Hmm. Ik heb vanzelfsprekend van uw geslacht gehoord. Maar waar bezit uw familie Landerijen? Uh, onder Brussel hebben wij Domeinen en dan verder vrij veel land in het noorden. Ah. En leven uw ouders nog? Ja, nee, nee, nee. Helaas. Bij een brand omgekomen. Ah. Maar ik heb nog één zuster. Ach, op uw gezondheid, jonker. Mm. En op de uwe, gravin. Mm. Mm. Mm. Ondanks uw strengheid, gravin, maakt u op mij grote indruk. Is het werkelijk? U vleit me? Nee, nee, nee, nee. In het geheel niet. Ik, ik meen het. U probeert me te paaien. En, zo en ik zou niet durven. Mm. <laughs> en, ehm. Um... Nou, we toch zo intiem zijn. Mm. Baronesse Baix de uh, Is zij uw echtgenote? Uh, de baronesse heeft aan diverse hoven gediend... Uh, waar zij adviseerde in staatszaken. Haar laatste functie was adviseuse van de geheimraad van Vorst Grafhaal. Oh, bruut van een man, onder ons gezegd en gezwegen. Maar... Ja, ja, ja, ik, ik maak mijn verhaal af... De baroness en ik, wij zijn compagnons. U doet zaken? Min mm. of meer, ja. Vindt u dat niet vreselijk ordinair? U heeft toch bezit? Dan hoeft de mens zich toch niet op te houden met zoiets onwelvoeglijks als zaken. Uh, wij deden vooral adviserend werk en kregen delicate opdrachten. Delicate opdrachten? <lacht> dat klinkt opwindend. Ja, u weet, de diplomatie laat vaak de wensen over. En vooral de baronesse beschikt over veel contacten. Maar hoe kan zij in hemelsnaam dat schorri morri te eten geven? In de kortste keren wordt u helemaal leeggeplukt. En wij ook. Wij doen het uit, liefdadigheid. Zoals ik al zei. Ik doe het niet langer. Ik zei u al, gravin, wij maken er een eind aan. Dus u bent compagnons. Interessant. <lacht> Interessant. Wilt u nog een glaasje? Uh, alleen als u meedrinkt. Oh, nee. Dan word ik ondeugend. <lacht> en hartstochtelijk. Ach, gravin... Dat zou toch enorm saai zijn, zonder hartstocht. Hm. Een half glaasje dan. Ja. Wilt u direct mijn paarden zien? Ja. Of zal ik u even ja. de bovenverdiepingen tonen? Ja. Mijn echtgenoot heeft een interessante verzameling oude wapens. Ik vind het uitstekend, gravin. Goed. Eerst naar boven en dan zien we wel. Hm. <tus> U lijkt me de sympathiekste van de twee. Van welke twee? Van de twee compagnons. Ach, de barones is een voortreffelijk mens. Groot, groot inlevingsvermogen. Ze stond me vandaag uiterst onhoffelijk te woord. U neemt in het vervolg uitsluitend contact met mij op. Misschien kunnen we elkaar meer zien. U bent ook vaak in het veld... Met een van uw paarden. vindt me op! Pardon. Mm. Een geheime ontmoeting waarvan niemand iets weet. De alcohol maakt u wat vrijpostiger, mevrouw. Noem me Elise. Mm. Graag. Nee. nee, het komt door uw ogen. Mm. Ik kijk u aan en, en ik vraag. Mm. laten wij naar boven gaan. Oh. Misschien zijn er nog interessantere oh. kamers dan die van de wapenverzameling. Wat? U toch met uw ogen. Laten wij naar boven gaan. U wint me op met uw ogen. Voel hoe mijn hart klopt. Ah ja. Ja, de vuilvinger van uw borsten. Hoe oh, aangenaam. Elise. We gaan naar boven. Elise. U niet langer dralen. We steken de kaars aan. Oh. Elise. Hier. Waar zijn de gasten? Je hebt het bed met haar gedeeld. Ik vroeg, waar zijn de gasten? Heb ik gelijk of niet? Dat is te zeggen. Ja of nee? Wij beginnen een geheime verhouding. Prachtig. Dan hebben we van haar geen last meer. Uitstekend, Jacob. Bravo. Ik was zelf nog niet op het idee gekomen. <laughs> Jacob de Brusselaar gaat naar bed met Gavien van Koorn. Oh, oh, oh. Jij zei zelf, gebruik je fluwelen tong. <laughs> uh, nou, even serieus. Luister. Uh, nee, nee, nee, nee. Eerst mijn vragen. Hoe zag jij dat ik de daad had verricht? Nou? Pure intuïtie. Hm. Waar zijn de gasten? Ik heb het hele zootje weggejaagd. Het werd te gek. Ik vond er drie in mijn slaapkamer. Oh ja. En Menno is een paard achterna dat op hol is geslagen. Doordat een van die vrouwen een hysterische aanval kreeg. Maar dan moet ja. ik er ook achteraan. Oh. Even hey, We gaan in zaken, Jacob. We kopen vier schepen peper. Peper, wat moeten we met peper bellen? Nou, te verkopen we een keer of wat? Oh, geen zuivere koffie dus. Nou, niet helemaal. Ja, helemaal niet. Dan, dan moet ik eerst nog een nachtje over slapen bellen. Ik ga achter mijn paard, want ik maak me rust. We spreken elkaar morgen. Bonjour. En doe je het rustig aan met die gewin ja. van jou? Wees voorzichtig, ja! want die echtgenoot is een ramdouwer van je welste. Lopen wij risico? Dat doen we altijd. Maar omdat we die peper echt kopen, gaat het er vooral om hoe knap we het spelen. En zijn daar die ladingslijsten voor? Die schrijf ik enkele keren over. En wanneer wordt het ontdekt? Als wij al lang weer hoog en droog hier zitten. Wie gaat dat in die tijd op ons huis passen? Ons personeel. Het is de vraag of jij de gravin zo lang kunt missen. Ben je jaloers? Misschien. We moesten het maar wagen. Het grote voordeel vind ik dat we dan eens een tijdje... zonder al die opvreders komen te zitten. Want daar heb ik schoon genoeg van. Bellen. Misschien moeten we van metafaan heel andere namen kiezen. Oh, ik vind Jacob de Brusselaar handelaar in koloniale waren. Uitstekend. Ja, en dan moet ik maar helemaal buiten schot blijven. Want ik word in Amsterdam nog gezocht voor wat ackefietjes. Zetten we alles op mijn naam. Nou, zullen we maar vertrekken dan? Ja, de neus zal ons vergezellen. Is die voor 100% te vertrouwen? Reken maar. Hoeveel heb je met hem afgesproken? 10% van de winst. Lijkt me redelijk, jou niet? Soldaten, bij de poort. Ze komen hierheen. Hoeveel? Vijf? Tien? Geen idee. Ze komen jullie huis vorderen. Geen sprake van. Zijn dat Fransozen? Een raar bij elkaar grap. Zoietje in orde in de huurleger, over Luister, luister, luister. Vlug handelen. Jullie gaan naar de bovenste verdieping. Daar staan in de dienstbodekamer twee bedden. Neem kaarsen mee. Verduister de kamer. Jullie lijden aan de pest. De pest, goed. Denk je dat zo snel? Neem zwavel mee en brand de kaarsen en de zwavel. Ontwikkel je met lappen. Haal de pens uit de keuken. Die zinkt verschrikkelijk. Vlug, vlug, vlug. Ze mogen jullie hier niet zien. Pas heb je de Heb je de pens Zou je... jij toch op Niet een... nee, de kazerne, dat heb ik. Doe jij zo de pens mee. Bent u de eigen van dit buiten? Ja, kapitein. In naam de andere Republiek, vorder ik huis en hof. Welke Republiek hij leer? U spreekt bij A met kapitein, duidelijk. Zeker, kapitein. Brutaliteiten worden niet geaccepteerd. Ik en mijn mannen zijn op doortocht. Jazeker, kapitein. Zorg voor een maaltijd voor dertig van mijn fusiliers. Maaltijd, dertig fusiliers. komt voor elkaar. Dat is uw mooiste kamer. Op de eerste etage. De blauwe salon. Mooi. Dan is die voor mij. Wij zijn de paardenstallen. Ik heb wat verse paarden nodig. Aan de linkerkant het pad af. Uh, waar voert u tocht heen, kapitein, als ik zo vrij mag zijn? Dat gaat u reend onderaan, citoyenne. Nee, natuurlijk niet. Maar mag ik dan vragen hoe lang uw dappere mannen hier wenst te blijven? We wachten op orders. En verder geen vragen, mevrouw. Pardon, kapitein. Uh, kan ik u misschien dienen met een glaasje kruidenbitter? Ja. En laat uw personeel aan de maaltijd voor mijn mannen beginnen. Voor iedereen een kruidbier. Ja, kapitein. Uh, moet ik u melden? U heeft mij niets te melden. Oh, ik vergeet helemaal u in te schenken. Zo. Alsjeblieft, nou. kapitein. Ja, ik dacht... Uh... Besmetting? Gevaar voor manschappen en ja, misschien voor de kapitein zelf? Wat zegt u? Besmetting? Twee van mijn personeelsleden lijden sinds vorige week donderdag aan de pest. De pest? Heerst hier de pest? Daar heb ik niks van gehoord. Ze zijn ten dode opgeschreven, kapitein. Waar zijn ze dan? Ik heb ze naar boven laten brengen. Daar wachten de arme schepselen tot de god hen komt te halen. U haalt met mij geen streken uit. Ik laat in de kortste keren de hele boel in brand steken. Ik zou het niet wagen, kapitein, maar uh, misschien kunt u zich overtuigen. De twee arme mannen liggen op de bovenste verdieping. Wat moest ik anders? Ze laten rotten in de stallen. Misschien steken ze ook de andere personeelsleden nog aan. Het is zo erg. Ja, ja. Sergeant, sergeant! Oh, oui, mon kapitein. Vlieg naar boven en ga kijken. Dan moet er ergens pestleiders liggen. Als u mij voorliegt, gaat de hele boel hier tegen de vlakte. Duidelijk? Jazeker, kapitein. De komst van uw dappere soldaat is mij een grote eer. Ik ga zelf ook kijken. Wijs me de weg. Uh, uh, wat een afschuwelijke stank. Wat uh. moet ik met ze doen, kapitein? Weg ermee. Die zijn ten dood erop geschreven, mevrouw. Dat ziet u toch? Ja, dat vreesde ik al. Ik denk dat ze reddeloos verloren zijn. Nadat ze niet te dicht. U weet toch dat het best zeer besmettelijk is. God dwingt me tot mededogen. Nog toegang maar zonder mij. Heb ik al altijd dat glas gedronken? Ik meen van wel. Potjadori, Even verderop wonen graven in Gawin van Koehorn. Ze hebben minstens zo'n groot onderkomen als ik. Paardenstallen? Twee. En een prachtige verzameling paarden. Mag ik uw soldaten geen pint bier verstrekken? Komt niks van in. Weg mensen hier! Waar woont die familie van Koerhoorn? Als u bij het hek staat, de tweede weg in uw rechterhand. Het kan niet mis. Aantreden, hondfotten! Wat ook met mijn zieken? Die creperen in de kortste tijd. Verbrand alles, alles wat ze ooit hebben aangehaald of vastgepakt. Vandaag of morgen eist de pest zijn toon. Dank u. Dank u, kapitein. Jammer dat u niet langer kon blijven. Wij zijn jullie? Soldaten, aantreden! Heb je het geld goed opgeborgen? Op een plek die zelfs struikovers niet kunnen vinden. <laughs> Ga jij vast in de koets zitten bellen. Menno en ik plaatsen de valiezen wel. En hey, Menno? Ja, wel ja. En zo togen Bellewolf en Jacob de Brusselaar, dit keer een gezelschap van de listige neus, op weg naar het roerige Amsterdam. Ze lieten hun kostbare bezit, het prachtige buitenhuis, pal aan vecht, zonder hartzeer achter. Als u het mij vraagt, waren Bellen en Jacob blij dat ze weer eens actie konden ondernemen. De beide avonturiers waren gewend aan een leven van reizen en trekken en misten vooral de spanning van het avontuur. Jacob de Brusselaar had nog even de boot afgehouden... met in zijn achterhoofd de weelderige raffin van Koehoorn. De Brusselaar kon evenwel niet weten... dat Belle een peloton huurlingen op haar had afgestuurd. Als u hier even tekent, meneer de Brusselaar... dan zijn de 800 vaten voor u. De betaling geschiet dus via de koopmansbank. U heeft nog niet eerder zwarte peper van ons huis gekocht... Klopt. Klopt, meneer. We hebben een gerenommeerde firma in Antwerpen... en uh, we gaan ons nu richten op de Duitse en de Baltische markt. Ah, Hamburg, Riga. Ja. Uh, mag ik u dan attent maken op de firma Berenpoot Zonen? Zij kunnen voor u bemiddelen. Waar werken zij? In de Lemmer. Ach, wat een toeval. Daar reizen wij heen. Ik maak de ladinglijsten voor u in orde. Uitstekend. Zo u wilt, kan ik u helpen aan een monopoliepositie voor de stad Riga... waar wij zelf weinig zaken doen. Wat biedt u mij aan? Wij kunnen uw huis het tabaksmonopolie voor Riga geven. Hmm, ik had gedacht aan peper. Ook dat kan. Hmm. Zeggen we om te beginnen 3000 vaten? U begrijpt, kleine kooplieden zat. Iedereen wil wel een baaltje of vat van ons kopen. Maar wij doen in het groot. Hmm. Wij denken erover na... Ik kan aanbevelingsbrieven schrijven voor de firma Berenpoort en de Grietman van Lemmer. Goed, die kom ik dan morgen halen, tegelijk met de ladingslijsten. En zo vertrokken op een stille nacht vanaf het ei in Amsterdam... Jacob de Brusselaar, Belle Wolf en de Neus met een schip volgeladen met zwarte peper... richting Zuiderzee. Bij het schijnsel van een houtvuur onderscheiden ze aan de overkant van het ei het Galgenveld. Waar een paar jaar geleden Belle's broer was opgehangen... Boten met lantaarns voeren langs zij, heese stemmen weerklonken. Het rokende haven naar spaanders van vurenhout. pek en een uit het water opstijgende vochtigheid. De volgende dag, tegen de middag, bereikte men de lemmer. Het lijkt me het slimste als de neus en ik ons ophouden in een café. Uh, de wilde man. Daar komt iedereen. En daarom moeten we ook onze toekomstige tegenkomen. Dan ga ik naar de Giesman. En je brengt me de complimenten over van onze contactman in Amsterdam. Hoe was de naam ook alweer? de Lausch. Goed, tot straks. Doe je best. Altijd. En jullie? Denk erom dat je niet laveloos raakt. Aju. Hm. Schitterend, mens. Die bellen van je. Zeg, waarom trouw jij er eigenlijk niet? Het viel ze niet. Ze zegt, het compagnonschap dat is veel en veel duurzamer. Misschien heeft ze gelijk. Tja. Lemmer was in de tijd van Bellevolve een welvarend stadje met veel visserschepen. Dagelijks deden tientallen schepen met handel de stad aan. Ter plekke werd het veelal doorverkocht naar de noordelijke steden of, nog verder weg, Duitsland. Langs de haven bevonden zich scheepswerven, dokken, pakhuizen. De talrijke zeilschepen verdrongen zich in de haven. Wellen spoedde zich naar de grietman van Lemmer, die de stad bestuurde. Haar doel? Op zijn minst de man een oor aannaaien. Doet u al lang zaken met makelaar Laus? Mijn compagnon wel. Omdat ik u hier nog niet eerder zag? Ik moet wel. U moet wel? Ik ben weduwe geworden, onlangs. Ach, wat een tragiek. U bent toch zo jong? En zodoende hebben mijn compagnon en ik besloten... om in het vervolg ook lemmer aan te doen. Dank u. Hoe meer zaken, hoe groter onze welvaart. Maar toch, toch, uh, hoe mag ik u noemen? Baronesse te Wennen. Dacht ik het niet. Ik heb daar een neus voor. Ik wist het. Adelijk bloed. En ik ken u ergens van. Ik weet alleen niet waarvan. U kunt mij helpen aan de stempels voor de ladinglijsten? Maar vanzelfsprekend... Het gaat om drie schepen met peper. Alleen op deze twee ontbreekt het stempel van makela Lausch. Ja. In mijn verdriet heb ik vergeten... omdat ons handelshuis die ladingen later kocht... daarvoor ook een stempel te vragen. Ik begrijp het. Ik mag uitsluitend en alleen stempels afgeven... waarop het akkoord van een gerenommeerde handelsfirma staat... om misbruik te voorkomen. Ja, vanzelfsprekend, Gietman... Peper. Mooie handel. Drie schepen vol, zegt u. Zal ik u tippen? Graag. In de wilde man komt een zekere berenpoot, een oudere man. Hij zal uw lading graag opkopen voor Hamburg. Ik zal zijn naam onthouden. Nu moet u me even verontschuldigen. Ik zal uw ladinglijsten even inschrijven en daarna stempelen. Haast u zich niet. Zo. <tus> Wat hebben we hier? Gieterij de Lemmer. Dit stempeltje heb ik nodig. En deze? Voor akkoord Regnerus van Andringa, Gietman van Lemmer. Blanco lijsten, prima. Ik heb hier de lijsten voor u, maar denkt u eraan, mevrouw. Ze zijn goud waard. Zonder lijst, geen transactie. Ja, natuurlijk, beste Gietman. Maar... Ik begrijp, ik begrijp. Het verdriet laat denken niet toe. Zo jong en dan al weduwe. Mocht u me nog voor iets anders nodig hebben, barones, dan sta ik volgaarne tot uw beschikking. U bent te vriendelijk. Voor een dame als u geen zins. <fie> Kijk, deze, dat is niet komen. Dat niet. Dat <much> Belle, duifje. Kom zitten, kom zitten. Jullie hebben gedronken. Ik zie het aan de verhitte koppen. Wat zei die Nou, Hij staat vol gaarne tot mijn beschikking. Wel, oh. oh. Be wat ben jij slecht? Hier heb ik de stempel afdrukken. Uh, nou, ik ga zo weer, want ik moet nog niet ja, toch een beetje wat weer. Jij drinken toch eenzelfde glaasje met opnieuw. Moeten jullie helder zijn? Ja, een glaasje. Goed, een brandenwijn van mij. Ja, Waar? Uh, één brandewijn en twee graantjes. Ja, ik wil graag een monster zien. Dat kan. Menno, meneer Berenpoot, hier wil een ja. monster zwarte peper hebben. Ja, ja. Haal je dat even? En gauw. Uh, Jazeker, meneer de Brusselaar. Hoe komt u zo in het noorden verzeild, als u altijd zaken doet in het zuiden? Wij zijn getipt. Hm. De peper wordt binnenkort niet meer te betalen. Hm? Is dat waar? Dat komt er zijn... Kunt u een geheim bewaren? Maar natuurlijk. Dit blijft onder ons. Er zijn door de Engelsen twaalf ladingen opgekocht. De skoppenjakken. Dat kan toch niet zomaar? Zij vinden van wel. Maar als wij uh, heren onder elkaar nu afspreken dat u alles wat u kunt bemachtigen uitsluitend alleen aan mij verkoopt. Daar valt over te praten. Ik doe er, uh, zeggen we, 10% bovenop. Dat lijkt me redelijk gezien de schaarste. Maar maak het niet rugbaar. Uh, dat doen we pas als we zaken hebben gedaan. Want dan kan ik op mijn beurt er ook nog een schepje bovenop gooien, hè? Een <laughs> glaasje van me drinken. Nee, nee, nee, nee. Het is mij nog te vroeg. Hebt u de ladinglijsten? Jazeker. Hier. Alsjeblieft, getekend en wel. Ja, kom ik uit op 12000 florijnen. Plus de 10% vanwege de exclusiviteit. Ik betaal uw contant. En waarom mag een fatsoenlijke vrouw geen handel drijven? U ziet er helemaal niet uit als een handelsvrouw. Hoe zie ik er dan wel uit? Ja, duidelijk van hoge afkomst. Dat ben ik ook, van adel. Maar ter zaken, u begrijpt dat ik in het geheel geen haast heb. Nee, maar ik wel. Uh, doet u ook geen koffie? Onze specialiteit is peper en kruiden. Aha, en u doet zaken bij. Met... Hamburg, Riga, Petersburg. Ah, en, en, en deze partij? Buitenkantje. Hier. Proef uiken. Ja, ja, ja, ja, ja. Peper van zeer goede kwaliteit. Ja, dat... Ja, ja, ja. <laughs> ha. Ja, ja. Scherp en, en, en prettig van smaak. Voorlopig, let wel, voorlopig de <tie> laatste beste peper die hier in Friesland te krijgen is. Uh, zeggen we een bonus van 15% omdat u alleen met mij zaken doet? Maak er 20 van. Dan zijn we het eens. Wie heeft u de ladinglijst? Uh, ik tracteer u op een likeurtje. Maak er een brandewijn van. Een vrouw die... En Die brandewijn drink. Nog uit de tijd dat ik in het Franse leger diende. Oh, de dameschert. De schert vaak. Zonder scherts is het leven saai. Twee, twee brandewijn. Zo werd op één ochtend, geachte luisteraar... liefst drie keer één en dezelfde lading peper verkocht. Aan drie gretige handelaren... die stuk voor stuk een ander verhaal op de mouw gespeld kregen. Toen de vele duizenden guldens waren geïncasseerd... was het zaak voor Belle en Jacob om snel afscheid te nemen van de lemmer. Ook de neus maakte dat hij wegkwam. In het stille Gaasterland konden ze gedrieën met een postkoets meerijden... en in Stavoren namen ze de boot naar de overkant. Onderwijl de buit buitverdelend. luisterde naar het derde deel van De Fortuin heeft twee gezichten. Een hoorspelserie in vier delen geschreven door Dick Walda. Belle Wolf werd gespeeld door Meef van der Steen... en Jacob de Brusselaar door Kees Broos. Maria Lindes was de vertelster. Verder hoorde u de stemmen van Reinier Bulder, Ine Koer, Hans Hoekman... Kees van Ooijen, Ruud Drupsteen, Frans Koppers en Frans Kokshoorn. De techniek was in handen van Barry Kamer en Leo Knikman. De regie deed Ruurt van Wijk.